Vier uur, op boot met het NOS-journaal. Gehandicapte sport en gewone sport moet vaker gecombineerd worden. Dat vindt demissionair minister Schippers van sport. Volgens haar moet de overheid eisen gaan stellen... aan organisatoren van sportevenementen. Wanneer Nederland een EK of WK organiseert... moeten we eisen dat ook gehandicapte sporters worden meegenomen... zegt minister Schippers vanuit Londen... waar ze de Paralympische Spelen bezoekt. De minister vindt dat de gehandicapte sport nog moet groeien in Nederland. Prins Willem-Alexander heeft een krans gelegd... bij het Indiëmonument in Roermond. Daar worden de militairen herdacht... die tussen 1945 en 1962 sneuvelden in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Bij de herdenkingsplechtigheid is ook minister van Defensie Hille en de commandant der strijdkrachten Middendorp. Na de kranslegging werd een minuut stilte gehouden... en vlogen vier F-16's in een speciale formatie boven het monument. Bij gevechten in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea... kwamen ongeveer 6200 Nederlandse militairen om het leven... Het is de 25e keer dat de Nationale Indië-herdenking in Roermond wordt gehouden. SP-leider Roemer wil na de verkiezingen de VVD niet aan een meerderheid helpen. Dat zei hij tijdens zijn campagne in Boksmeer. Roemer voegde eraan toe dat de SP ook geen VVD-beleid zal gaan uitvoeren. De SP-leider reageerde in Boksmeer op uitspraken van VVD-lijsttrekker Rutte... die woensdag zei dat de VVD links niet aan een meerderheid zal helpen. De SP wil na de verkiezingen een meerderheid vormen met GroenLinks en de PvdA. Op de A15 bij Rotterdam is inmiddels weer een rijstrook open. De weg was lange tijd afgesloten na een groot ongeluk. Een vrachtwagen strandde met een lekke band. Een andere vrachtwagen reed daar bovenop. De chauffeur van de tweede wagen moest naar het ziekenhuis. Een paar honderd meter verderop gebeurde daarna nog een ongeluk. Een brandweerwagen en een auto van Rijkswaterstaat botsten op elkaar... waardoor het verkeer op de A15 tot stilstand kwam. Het weer zonnige periode met af en toe stapelwolken. Temperatuur vandaag 18 tot 19 graden. Morgen droog, wel veel bewolking. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB ah, Verkeersinformatie. Je het verhaal zojuist al in het nieuws. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A15 vanochtend. Inmiddels is de A15 richting Europoort weer helemaal open. En er staat ook geen file meer. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat voor klein Kleinpolderplein 2 kilometer komt door de file op de A20 richting Hoef van Holland. Daar staat voor datzelfde knooppunt Kleinpolderplein ook 2 kilometer file. A27 Breda-Gorkum voor knooppunt Hooipolder... 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle... staat tussen Leuze-Zuid en Amersfoort 4 kilometer door een ongeluk. Diezelfde A28, maar dan de andere kant op, staat 2 kilometer.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 Dit was de A uit het alfabet van Alphabet Autolies. Alphabetautoleas.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de AVRO. Hans Smit. Nog een half uur vanuit de kroon aan het Rembrandt-Plein. Straks uh, spindokter Leon Verdonschot... die uh, de uh, Rutters en de Roemers en dergelijke van deze wereld adviseert... Uh, welke muziek ze vooral in hun uh, campagne moeten gebruiken... en welke niet om uh, kiezers te trekken. Uh, we hebben straks 80 seconden van uh, Andy. Uh, en uh, wat hebben we nog meer? Nou, uh, we hebben ook de bus. Ik zou zeggen, start de motoren maar. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met het acteur Marcel Musters, eh, die eh, speelt in de voorstelling Meepersaant Hij eh, hoeft niet ver te reizen volgens mij vandaag. Goedemiddag Marcel. Hé, hey, goedemiddag Hans. Nee, ik speel in Haarlem, dus dat is lekker dichtbij. Dus ik ben ook nog niet echt onderweg. Ik sta op het punt om weg te gaan, maar ik dacht, wacht ik even uh, op jullie. Ja, nou, dat is aardig. Sympathiek. Uh, Mark-Marie Huibrechts, daar speel jij die voorstelling mee ja. uh, bij Murg met de Gouden Tand? Is dat de voorstelling die je, uh, uh, waar, waar je dan ook met z'n tweeën naartoe rijdt of niet? Uh, nou, toevallig vandaag niet, omdat Mark-Marie ergens anders vandaan moet komen. Maar normaal uh, rijden we wel uh, samen uh, heen en weer, ja. Ja, en is dat dan... Uh, is er een duidelijke taakverdeling? Uh, neemt de ene de broodjes mee en de andere... Uh, nee, we zijn ja, heel rustig. Nee, en het, het is ook zo dat Mark Mariet, die woont ook gedeeltelijk in Tilburg. Dus, dus zo vaak reizen we niet echt samen, uh, realiseert me nu eigenlijk. Mm -hmm. En is dat voor jou, uh, ja, je moet natuurlijk vaker reizen. Ja. Je hoort altijd van, van de artiesten dat ze dat maar gedoe vinden. Of vind je het juist prettig? Nee, ik vind het wel leuk. Nou, we hebben de laatste jaren bij de mug, dan gaan wij met de trein heen, omdat je anders altijd in de file staat. En dat is lekker rustig. Dan kan je gewoon een kantje lezen, uh, uh, wat drinken en zo. En dan komt een, werkstudent komt ons ophalen na de voorstelling. Dus, uh, dat is wel chique, zeg. Nou ja, ziek. Het, het is gewoon noodzaak. Want anders moet je ja. als, als ik moet filmen, dan kan ik helemaal niet. Uh, zo vroeg weg. Uh, uh, uh. Uh, oh, en, en die files, uh, ja, want je staat altijd in de ja, kruisregenwoordig. Ja, ja, ja. dat is niet een woord wat uh, je snel in de vandalen zult vinden. Wat is nee. het? Mepesat betekent in de Tilburgse uh, uh, tegelijkertijd. Dus zeg maar, uh, als, als je naar de, als, in Brabant zeg je dan, uh, als je naar de markt gaat neemt voor van een kip mee dan. <laughs> Zoiets. Die manier, ja. ja. Jij, jij speelt... Uh, uh, je speelt twee zussen eigenlijk. Ja, ja komt twee Tilburgse zijn mm -hmm. Rietje ja, en Sam uh, uh, ja. van de Wichlaar. Oh, Hoor ja. ik iets? Nee, je mag, nog meer, je mag meer vertellen. Je hoeft toch geen punten te zetten? Vertel iets niet oh, meer ik over dacht, twee, Ik dacht, uh, dacht dat iemand het, uh, iets zei tegen jou. Nee, het uh, gaat over twee, zussen. twee Tilburgse zussen, die een beetje geënt zijn op onze tantes en onze moeders. Die uh, een... Op, die één keer per week samen kaarten. En in dit geval uh, zijn ze aan het kaarten. Maar hebben ze ook de begrafenis van hun net overleden zus. Uh, die op een cruise is overleden. Uh, moeten ze regelen. En dat zijn eigenlijk een beetje de, de, hoofd, zijn de hoofdlijnen van het stuk. En het is heel erg Brabants. We doen het echt op zijn Tilburgs. En het, uh, nou ja, het, is, het is hartstikke leuk om te doen. En nee, de mensen vinden het ook heel leuk. We hebben gisteren in Eindhoven voor duizend mensen gespeeld. Uh, Tilburg twee keer uh, ja. daarvoor. Dus, nee, het is erg leuk. Ja, in Tilburg moet dat natuurlijk helemaal een uh, fantastisch evenement zijn geweest. Ja, dat was het echt alsof je een, een kindervoorstelling voor volwassenen speelt... want iedereen zit mee te praten. <laughs> omdat alles wat we benoemden, we hebben het over Lucian de Slager uit Tilburg... dus iedereen reageert erop. Die, dat maakt het wel extra leuk in Tilburg, ja. Maar ook heel rumoerig, want ja, mensen praten gewoon mee. Die zitten mee te praten van, oh nou zet die daar, oh nou zit hij daar. Oh, dat ken ik ook, weet je wel. <laughs> Maar het is erg leuk, erg leuk. Ja, ja, ja, ja. En eind september ga je nog, een, even, uh, nog iets anders doen, een theatraal interviewserie. Dat is ja. wel iets heel nieuws geloof ja, ik. Ja, dat is een, ik, ik dacht dus een, een nieuw genre te, om uh, te, te gaan uitproberen. Nou, ik ik ja. heb al jaren een goede vriendschap met Koos van der Akker. Dat is een Nederlander die 45 jaar geleden naar uh, New York is gegaan. Die daar nog steeds woont en werkt. Het is een ontwerper. Maar van de hij... truien is dat toch? Wat zeg je? Ja, van, hij is, uh, is bekend geworden door de truien van Bill Cosby. Uit uh -huh. de Bill Cosby Show. En hij doet nog yeah. steeds heel erg veel hoor. En hij, hij heeft ook voor uh, Anthony Quinn en voor uh, Ringo Starr en Liz Taylor, Stevie Wonder. Voor een hele hoop mensen heeft hij kleren gemaakt. Daar maakt hij nog steeds kleren. Maar wij weten dat in Nederland eigenlijk helemaal niet echt. En dat is. Ja, dat vind ik jammer. Het is een ontzettend leuke en interessante man met een heel veelbewoog leven. Dus ik dacht. Als ik hem nou eens naar Nederland haal. en hem als Rietje ga interviewen, als het Tilburgse Rietje. Um, nou, en dat idee is, uh, dat, dat, dat, dat gaan we doen. Ja, dat is een beetje Margrethe Dolman uh, lijkt het wel, Marcel, of niet? Nou ja, ja, ja misschien wel. Het is alleen Rietje een heel ander type. Want het is gewoon een hele naïeve Brabantse uh, vrouw van middelbare leeftijd. En Margrethe Dolman ja. is veel cultureeler aangelegd en heeft veel duidelijkere meningen. Dus het, het, het, ja, het zou, je kan zeggen dat het op elkaar lijkt, maar ik denk dat het helemaal niet op elkaar gaat lijken. Nee, nee. Hey, tot slot uh, nog even, want volgende week hebben wij een opium cultuurdebat... Uh, met de vertegenwoordigers van vier grote politieke partijen. de, de cultuur, cultuurwoordvoerders. Heb jij toevallig nog een uh, prangende vraag of iets wat jij wilt voorleggen aan, uh, aan, aan de belangrijkste partijen? Ja, daar val het je mee. Jeze, het je ook, dat had ik even moeten zeggen. Nou ja, i, i, i, i, een prangende vraag. Ik heb een prangend verzoek dat ze in ieder geval. Uh, nog eens gaan kijken naar die 200 miljoen die ze willen bezuinigen. En dat ze in ieder geval de groepen die positief um, uh, een positief advies hebben gekregen. maar ja. omdat er geen geld is, dus niks krijgen. Uh, als, als ze dat op zijn minst willen herzien. Want dat is echt uh, eigenlijk schandalig dat dat uh, zo gebeurt. Zoals ja, het gebeurt. Want, ja, want uh, jouw jou eigen groep op uh, Mug met Gouden tand jullie kregen wel geld, hè? Of? Ja, dat wel geld gekregen. Maar goed, het is natuurlijk toch. het is fantastisch, maar het is ook heel wrang omdat je je collega's. En ook ja. goede collega's die dezelfde kansen maken. Ja, het is toch een soort mm -hmm. lotto uh, en dat is een heel onprettig uh, gevoel. Goed, we nemen het mee. Dus, ja, hey, doe je even zeggen dat het van 26, oh, dat zal ik zeggen, van 26 september tot zeggen. 7 oktober in Bellevue. Of was je dat al van plan <laughs> natuurlijk. Doe je even zeggen, dat is ook Tilburgs waarschijnlijk. Ja, ja, ja, maar ik zit, ik, ik ben de hele dag met... <laughs> ik ben in Tilburg bezig. Ik ben Tilburgse dan ooit uh, de laatste weken. Ja, goed. Uh, nog één keer, welke data noemde je nou? Uh, van 26 september tot 8 oktober uh, is het in theater Bellevue om 5 uur. Ook een ongebruikelijke tijd, maar dat vond ik juist leuk. En dan zijn ja. er wat, er is er ook nog wat rampprogrammering. En dat is allemaal te zien op de site van Mug met de Gouden Tand. Marcel Musters, veel plezier vanavond in de toneelschap. Ja, dankjewel. Dag. Oké, okay, dag. Dit is Opium. Ja, soms ben je in het buitenland, ver in het buitenland. Nee, soms ben je dichtbij in het buitenland. en denk je ineens van, wat is het hier, een totaal andere wereld. Daar schreef mijn volgende gast Pepijn Vloemans een boek over. Wat hebben we weer genoten, afgelopen donderdag gepresenteerd. Hier in Amsterdam, bij de uitgeverij. Het is een reisboek over Afrika, maar het begint in Charleroi En dat is toch wel een opmerkelijk fenomeen. Want waarom Charleroi? Nou, een tijdje geleden was ik uh, met een vriend van mij uh, in Charleroi bezoek. Dat is inmiddels wel enkele jaren geleden. En wat me daar zo enorm aantrok was de rauwheid van, uh, van de stad. Het onaangeharkte karakter. En wat, waarvan ik denk dat dat in Nederland bijna nergens meer te, te vinden is. Hoe ziet dat er dan uit? Wat is de onaangeharkte? Ja, vooral uh, heel veel uh, uh, betonnen gebouwen met uh, vlekken van water erin. En... Uh, geen enkele student meer of kunstenaar of wat het leven ook aangenaam maakt. Mm -hmm. um, heel goedkoop bier, veel dronkaarts, uh, mensen met rare knobbels in hun nek. Dus het leven met raar eigenlijk, dat, dat, dat idee? Dat idee, ja. En toen, toen ik eigenlijk een, een jaar geleden uh, mis, ja, niet aangenomen werd... en alsmaar een beetje problemen had met, met werk vinden... dacht ik, ik moet een, een grote stap gaan, uh, gaan wagen in mijn leven... Uh, ik, uh, ik moet op reis. En toen dacht ik terug aan die episode in Charleroi Toen dacht ik, ik moet naar een plek waar uh, het leven nog uh, heel rauw is. Ja, nou had je dus een jaar in Charleroi kunnen gaan wonen. vast vast ook heel goedkoop en het bier is goed. Maar je ging naar Afrika. Ja, om me heen zag ik heel veel mensen reizen naar de, de, de hele de wereld. En ik had het gevoel dat ik een beetje achterbleef ook daarin. Dat ik uh, stil stond. En toen dacht ik, nou, ik moet maar eens naar een locatie... waar uh, ik een tijdje mee vooruit kan. Dus als ik daar geweest ben dan hoef ik weer tien jaar niet. Uh, en de Hoorn van Afrika leek me een geschikte plek daarvoor. Ja. Maar uh, goed, je, je stapt in het vliegvel, uh, vliegtuig. Je, je neem aan dat je ook uh, injecties en dergelijke... tegen de, de malaria en zo. Maar, ja, ja, toch? Ja, en wel een hele zwik andere dingen. Ja. Maar daarna was het gewoon gaan. Ja, ik heb eigenlijk maar één ticket geboekt naar Hougada. Dat is een, een soort toeristenhel aan de uh, Rode Zee in Egypte. Uh, ja. En dat was het. En ja. vanaf daar heb ik alles gewoon geregeld. En eigenlijk leent Afrika zich daar fantastisch voor. Je hoeft eigenlijk ook niets te regelen, omdat iedereen sowieso per dag leeft. En je, je, je wringt je wel op een bus of met een visum. Met een beetje zeuren en wat, uh, ja, wat trucjes. Ja, je, Kom je, noem, er je noemde het wel. Je noemt het een hoek aan, dat noem je al uh, uh, toeristenhel. Uh, je was dus ook niet op zoek naar het toeristenhel toeristische Afrika, want anders noem je dat ook geen hel, lijkt mij. Dan is het juist het paradijs of de hemel. Klopt, ik ging, ik ging op pad als, een, als iemand die echt hele romantische noties koesterde van, van reizen. Ik zag Afrika, de hoorn van Afrika, natuurlijk wel als een, misschien wel een gevaarlijk gebied... maar ook wel als een heel uh, ja, een cultureel rijk gebied met uh, allerlei dingen die daar tot te ontdekken waren... Mm -hmm. um, en, maar waar ik wel echt achter kwam tijdens het reizen, was dat mijn interesse in, in al die dingen, zoals uh, ja, kerken die uit rotsen gehouden zijn in Ethiopië of al piramides in Sudaan, dat die, als je eenmaal bent, uh, moet je nog heel veel uh, leed doorstaan om ze uiteindelijk ook uh, te zien. En, uh, ja, en de eigenlijk het gebrek aan comfort maakt het allemaal minder, minder aangenaam. Die hele. Het is eigenlijk vanuit het stoel thuis, is het allemaal <lacht> tien keer mooier dan als je daar er bent. Ja. Want je, ja, je beseft gewoon niet dat het daar dan 45 graden is. Ja, dus je, je kan beter de foto's door iemand anders laten maken en er thuis van genieten. Ja, dat is wel uiteindelijk waar ik achter ben gekomen. En ik ja, ik, ik uh, laveerde iedere keer op en neer tussen toerist zijn die dan op zoek gaat naar, naar, naar luxe uh -huh. en rust. En dan toch weer de reiziger die denkt, oh nee, ik moet er meer uithalen uit het bezoek. Ik ben hier niet helemaal voor niks gekomen. Ja. Maar dan toch iedere keer weer terug. En tussen die twee polen beleef ik... Zweven. Ja, ik, ik las ook ergens: ik, in Afrika zoek ik mijn eigen middeleeuwen. Naar aanleiding van een citaat uit Hersttijd en Middeleeuwen van, van, van uh, uh, onze grote historicus Stembex. Huizinga. Het, huizinga. Uh, hoe bedoel je, ik zoek mijn middeleeuwen? Uh, dat, dat nou, exact in dat Dat, dat uh, Charlois gevoel. Ja, want hij begint ook uh, dat boek Huizinga met, uh, met een hele mooie beschrijving van hoe dan de, de middeleeuwen alles extremer is. Dat, Nacht is het echt donker en overdag is het licht. En dan, als er de klokkenbellen luiden, is dat ook het enige geluid. En de honger is intens en het genot is groot met na het vasten. En al die extreme, die zijn in Nederland eigenlijk wel gedempt met alle mogelijke voorzieningen. En in Charleroi heb je dat al een stuk minder. Dus daar was al een soort eerder richting de middeleeuwen, maar in Afrika is dat is dat helemaal fantastisch. Maar het is ook heel confronterend, want het betekent dat je... inderdaad, de nacht is heel, heel, heel donker, eh, weliswaar met mooie sterrenhemels... maar het gevaar ligt ook veel meer op de hoek, op de loer... dan, dan nou ja, hoewel, ik wijs hier naar buiten naar het Rembrandtplein. Dat is ook een soort jungle, maar, maar toch. Ja, dat is wel het enige waar ik dan een beetje... Eh, nou, misschien klinkt het raar, maar teleurgesteld in ben geweest. Want eh, ik heb drie maanden gereisd door landen als Soedanen, Ethiopië, Somaliland... Djibouti en uh, Eritrea. Uh, nou, dan denkt iedereen gelijk uh, ja, dat de sluipschutters daar uh, ja. op de daken liggen. Maar eigenlijk uh, heb ik geen moment tijdens de hele reis... ben ik niet in aanraking geweest met corruptie. Uh, nog enig geweld. Uh, ik heb s'nachts alleen over straten gelopen in mijn eentje. Uh, ik ben nooit in een onaangename positie verzand. Nee, nee. Dus, ik, ja, het is Dus ja... Ik ben, het, is eigenlijk, het is een mythe dat het dat extreem het gevaarlijk, gevaarlijk is. is. Ja. Of is het gewoon heel naïef en heb je gewoon geluk gehad? Nee, dat denk ik niet. Ik heb ja. me altijd wel geïnformeerd. en Je komt wel andere reizigers tegen en dan praat je dan veel daarover. Dat zijn dan de favoriete thema's. Ja. Uh, en, en die zeiden ook van ja, het is, het is een uh, mythe. Maar tegelijkertijd is dat ook wel heel fijn. Want daardoor um, blijven bepaalde landen daardoor ook wat minder bezocht... Mm -hmm. Want Somaliland bijvoorbeeld, daar kom je geen toeristen tegen. Nee, dat is een voordeel van Somaliland. Dat is dan wel weer prettig, ja, ja. Overigens, je hebt ook heel veel gerend. Hoor. Je bent een renner. Ethiopië heb je gerend, Somaliland ook. Maar dan blijkt dat rennen zo cultureel bepaald is... dat je dat soms beter niet kan doen. Ja, een van de dingen die, die ik ook heb geleerd op die, die reis... dat die landen zo onderling zo enorm verschillen. Hè? Dat mm -hmm. ik dat, de, daarvoor dacht, oh ja, Afrika is Afrika. Ik ben ook vrij onvoorbereid erheen gegaan. Uh, en uh, er zullen wel mooie dingen zijn, maar het is allemaal grofweg hetzelfde. Maar het blijkt dat de culturen enorm verschillen. Een land als Ethiopië uh, kent bijvoorbeeld inderdaad uh, een hardloopcultuur. Ja. Uh, Haile Selassie is daar een volksheld. Uh, je wordt aangemoedigd als je over straat loopt in je rode broekje. Uh, dat vinden ze prachtig. En op het moment dat je in Somaliland komt... Uh, ik ging onvoorbereid daar ook rennen tussen de kamelen en uh, het stof. Ja. En... Na zo'n tripje wordt je dan ineens opzij genomen door een oudere, serieus kijkende man... die je dan uh, heel streng vermaand. Dan, luister, we zijn hier in Somaliland. Hier, als je loopt in een kort broekje, betekent dat dat je in je onderbroek op straat bent. En uh, ten tweede, mensen die hard lopen hier, die hebben rabies... <laughs> voor ons dol. Oké. Okay. Dus wil je dat niet meer doen? Nee, ja. Dus dat uh, is toen ook beëindigd de, de activiteiten wat, wat rennen betreft in Somaliland. Ja, ik heb nog wel een paar keer over het strand gerend toen er niemand uh, te zien was. Ja. Ja, dat ja. kon dan wel. Dat kon wel weer wel. Goed, het is een heel, heel leuk boek geworden. Uh, met prachtige citaten ook van uh, beroemde voorgangers. Uh, Evelyn Waugh bijvoorbeeld, die ook veel in Afrika is geweest. En met dezelfde twijfels over uh, waarom hij daar eigenlijk terecht was gekomen. Uh, die heb je daarin opgenomen. Heb je die, uh, tot slot, heb je die daar ter plekke uh, opgeschreven? Die, die dat soort citaten, of had je die in je hoofd? Of heb je dat na afloop thuis gedaan? Nee, ik heb wel een boekje van War meegenomen. Uh, het heet The War in Abyssinia. En hij is een paar keer daarheen geweest. tijdens ja. is de kroning van de keizer Haile uh, uh, Selassie ja. uh, in 1930. En ook daarna nog een keer in 1935, 1936... om de, uh, ja, de, de invasie van de, van de Italianen, Italianen ja, ja. in Ethiopië te verslaan voor een Engelse krant. Ah. En dat is fantastische reisliteratuur. En die had ik toevallig bij, bij me... En uh, eigen reisbibliotheek uh, onderweg mee naar Afrika. Ja. Goed, uh, uh, dankjewel. Wat hebben we weer genoten is uitgekomen uh, bij uh, uitgeverij Querido. Pepijn Vloemans, dankjewel. Dankjewel. Ja, dan is het uh, ja, nog steeds, uh, bijna is het uh, 12 september, dan gaan we stemmen. Uh, maar weet u al op wie u gaat stemmen? Of wat u gaat stemmen? Gaat u, u überhaupt stemmen? Luister in elk geval volgende week dus naar dat grote cultuurdebat bij Alpim op Radio 1. VVD, SP, v PVDA en D66 die gaan uitleggen en discussiëren wat zij hebben als ideaalbeeld... voor kunst en cultuur in Nederland. Uh, en we nemen nu de verkiezingscampagnes onder de loep. Of beter gezegd, de campagne Liederen. Leon Verdonschot is popjournalist, af uh, van Park... columnist bij Nieuwe Revue, en beoordeelt de gekozen nummers. En hij begint met de partij die het volgens hem het beste heeft gedaan. Uh, GroenLinks, die hebben gewoon wel het beste liedje. Uh, als, je, als je in ieder geval het beste liedje uh definieer als het liedje dat het meest bij de boodschap past... en bij de sfeer die je wil uitdragen. Ze hebben een liedje van Moloko, The Time Is Now. Dat is ook hun verkiezingsslogan, uh, uh, De Tijd Is Nu. Er um, zit een hele goede beat onder dat nummer. En die zangres, Rosie Murphy, heeft een hele, hele mooie vertrouwenwekkende stem. Het is stem. Een beetje een vrolijk, licht nummer. Dat past echt goed, vind ik. Er is echt goed ervan nagedacht. Ja, toch lijkt het ze niet te helpen, hè? vier uh, zetels in de peiling... Nou, misschien waren er drie zonder Maloko. Valt er ook één op naar beneden toe? In negatieve zin? Ja, wat je, wat je wel vaker ziet is als, uh, als politieke partijen... Uh, artiesten de opdracht geven een campagne lied te maken. En dan met name in het Nederlands. De SP doet dat altijd wel goed. Die hebben gewoon Bob Vosco. Vroeger van de raggende mannen. Die, die kan dat goed. <middels> Maar D66 probeerde dat een paar jaar geleden. En dan komt er zo'n Nederpopband die dan zo'n hele slechte, quasi-bluffachtige tekst maken. Waar dan een paar van die sleutelwoorden in zitten die ook in de campagne zitten. De wolken pakken zich samen, de storm komt er al aan. De harde wind die raast, maar ik blijf toch wel staan. En dat heeft nu de ChristenUnie gedaan. Die hebben een soort, ja... Dat is misschien de bedoeling, is soort eo jongerendag dagachtige vibe-nummer. Oh, oh, oh. maar, maar dan met hele letterlijke verwijzingen naar belangrijke kreten voor de ChristenUnie. Dat wordt, dat wordt altijd een beetje zijig en, en ook wel heel erg één op één. Heer Wilders werd bij het PVV-congres geïntroduceerd... door de Eye of the Tiger. Goed gekozen? Eye of the Tiger is een nummer dat bekend is geworden door film Rocky III. Euh, toen Rocky uiteraard opnieuw won. Um, Na nou, veel tegenslag. Dus dat is, daar zit dan een soort van symboliek in waarschijnlijk. Maar het is ook al een beetje... Het is een nummer dat heel veel wordt gebruikt bij sportwedstrijden. Bijna alle Nederlandse vechtsporters gebruiken het liedje als opkomstmuziek. Uh, Barney, onze dachter, gebruikt het liedje. Dus het is dus, dus een beetje plat. Het is ook al 30 jaar oud. Het is een beetje plat gespeeld. Het is een beetje een liedje dat... Op je, op je lakspieren werkt als iemand iets heroïsch wil neerzetten. Oh nee, toch niet? Ook weer Eye of the Tiger. En volgens mij zijn er veel betere alternatieven voor hem. Uh, Tom Petty heeft ooit een nummer geschreven dat de Republikeinen nog zelfs hebben gebruikt in de campagne. Uh, waar Tom Petty niet blij mee was. I Won't Back Down. En dat vind ik wel een lied dat heel erg past bij Geert Wilders. Want zelfs uh, Diederik Samson zei dat hij respect had verwilderd. Omdat hij, wat je ook van zijn standpunten vindt... in ieder geval er altijd aan vast heeft gehouden. En ondanks alle moeilijke persoonlijke omstandigheden... altijd is blijven strijden voor zijn idealen. Ik, ik zou dan voor I Won't Back Down kiezen. Wat een heel, het is geen heel hard nummer, maar het heeft een hele strijdbare tekst. Misschien luistert u. Misschien. Geert, stap over. <laughs> ja, in ieder geval muzikaal. Stap over op Tom Petty. Zou ik doen. We De rest van de partijen heeft niet echt een campagne-lied. Dat is ook wel opvallend. Ja, dat is heel opvallend. Want in de Verenigde Staten is, bijvoorbeeld, is dat vo voorkomen gebruikelijk... dat je dat hebt en dat er ook goed over nagedacht is... en dat dat lied ook heel herkenbaar wordt. Obama, toen hij ja, toen, uh, Yes We Can, heeft William, die rapper van de Black Eyed Peas... een nummer van gemaakt. Het is 24 miljoen keer bekeken op YouTube... Dus zo'n lied kan echt een hele eigen dynamiek krijgen. En in Nederland wordt er heel vaak een beetje flauw en badinerend over gedaan. En volgens mij hebben veel partijen bedacht, laten we dat gewoon maar niet doen. Want het is toch nooit goed en we krijgen toch altijd gezeur. Of de uitvoerende artiest is er niet blij mee, zoals met Marco Borsato gebeurde... toen de PvdA zijn nummer rood gebruikte. Of iemand pakt net die ene tekst eruit, dan is het weer niet goed. Dus volgens mij denken heel veel partijen, laat ook maar. Maar wij hebben jouw hulp ingeroepen <laughs> om dat uh, ja, tegen te gaan, want... Wat vind jij nou goede liederen die passen bij die partijen die er zelf geen gekozen hebben? De VVD. Ja, de, de VVD zet heel erg in op de hardwerkende Nederlander. Uh, er zijn best wel veel nummers die refereren naar werk. Alleen voor Bruce Brigstein, uh, Working on the Highway. Alleen er zijn heel vaak nummers die meer een soort hele arbeideristische manier van werken benadrukken. Die veel meer past volgens mij bij bijvoorbeeld uh, de SP, maar die hebben wel een lied, Of bij de P van de A. Ik heb heel lang zitten zoeken naar wat nou een goed nummer, wat ik een goed nummer zou, als ik VVD'er zou zijn. En ik zou uh, dat sentiment willen uitdragen. Kom ik uiteindelijk uit bij een nummer van uh, de Britse band Mike and the Mechanics. Of een soort split van, uh, van Genesis. En die hebben een nummer Get Up. Get Up. De cruciale tekst is, get up and take control of your life. Nou, dat lijkt me wel een soort de VVD-boodschap uh, in, uh, in een noodtop. Ik zou zeker dat nummer inzetten als ik take control. CDA, de Christendemocraten. Ik zou een nummer in 1979 kiezen van Sister Sledge, uh, We Are Family. Ja, de PvdA, de Partij van de Arbeid... Uh, ik zou daar altijd een, een, een optimistisch en tegelijk ook een beetje strijdbaar nummer uh, inzetten. En op de een of andere manier zijn heel veel nummers van uh, Bruce Springsteen... gewoon erg geschikt voor, uh, voor die boodschap. En er is één nummer wat volgens mij heel geschikt is. Het is misschien net iets, te, iets wat wij in Nederland al snel pathetisch vinden... wat in Amerika wel werkt. En toch is het een heel mooi nummer. En qua symboliek en qua woordkeuze en qua sfeer... heel goed passend bij de P van de A. En dat is uh, het Springsteen nummer Land of Hope and Dreams. D66. Is het is ook moeilijk of makkelijk? Dat is wel moeilijk, vind ik, D66. Want dat is een, uh, een partij van, uh, van over het algemeen progressieve, intelligente mensen. Maar wel, uh, weet ik uit eigen ervaring, omdat ik vrij vaak D66ers heb geïnterviewd. Mensen met een ongelooflijke mainstream muzieksmaak. Uh, zo genuanceerd als D66ers persoonlijk en politiek zijn, zo kleurloos zijn ze vaak in muziekliefhebbend opzicht. Uh, Kun je voorbeelden noemen? Boris van der Ham, het vertrekkend Kamerlid, was een groot fan van Rutscher Kot. Ik laat nu even een stilte vallen. Die, mag, die wil ik dan als veel betitelen. Ja, D66 is een hele optimistische partij, een partij die uh, uh, wil benadrukken dat ze de luiken naar, naar buiten en naar Europa en het buitenland uh, uh, openzetten, dat ze cosmopolitisch zijn. Dus ik zou um, een, een lied kiezen wat uh, Roosevelt in 1932 heeft gebruikt van zijn campagne. Happy days are here again. Happy days are here again. Dus voor D66-popjournalist Leon Verdonschot koos de meest toepasselijke leader voor de partijen. En ben je nou benieuwd of die suggesties van Leon of die werken? Op onze website opium.avro.nl hebben we het voor je uitgeprobeerd. Hier zie je de verschillende politici paraderen op Verdonschots muziek. Uh, in de 80 seconden van vandaag uh, staat een talentvolle singer-songwriter... die drie maanden geleden nog bij een bank werkte... en over twee weken in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland staat. En ze twitterde al over dit optreden... Uh, ah, nice muziek. En ik mag straks 80 seconden om 16 uur 25. Het is 16 uur 27 geworden. De 80 seconden van Andy. Every step closer to you Is a small step further away myself, and everything you say that makes you feel so good, is carefully weighed, overthought and repeated again to myself, every time I decide to let go, I seem to cling to it, every time you swear you won't do it again you just dare to cross that line once more you say slow down but I'm a running kind of tap you know that I, I move fast cause I want Met de 80 seconden, ja, wat een gemis. Wat een gemis voor die bank, zeg. Hoe hebben ze je kunnen <laughs> laten gaan? Ja, de passie voor de muziek was toch groter. Ja, want dat is het gewoon. is dus niet dat de bank zei van... Het is, het is mooi geweest, je hebt gewoon gekozen voor de muziek. Ja, dat klopt. Vind je dat in deze tijden niet ontzettend uh, tricky? Ja, yeah? tuurlijk, dat is denk. Ja, ja. Maar op een gegeven moment heb ik een hele wijze vrouw gesproken... die wel heel hoog in de bank zat, maar tegen mij zei... waar heb je over tien jaar spijt van als je het niet hebt gedaan? Right. Nou, dat, is dat antwoord, antwoord was ja. vrij simpel. Ja. Oké, okay, <laughs> en... de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. 16 september in het patronaat in Haarlem. Dat klopt. En meer informatie. Uh, www.officialandy.com Dank je wel. Veel succes. Dank je wel. Ja. Dit was Opium voor vandaag. Volgende week zijn we er twee keer. Eerst dus op zaterdag met dat verkiezingsdebat. Heeft u vragen aan de politici? Opium En zondag zijn we er vanwege het theatergala, de uitreiking van de belangrijkste theaterprijzen. Op zondagavond tussen 9 en 10 op Radio 1. Uh, Reageer op dit oh, ja. programma kan ook Avro. We hebben toch geen eindtijd om half? Oh. Radio 1. Het is al vijf. Gehandicapte sport en gewone sport moeten vaker gecombineerd worden, zodat het publiek er bekend mee raakt. Dat zijn minister dus Schippers tijdens bezoek aan de Paralympische Spelen in Londen. Volgens haar moet de overheid eisen gaan stellen aan organisatoren van sportevenementen. Schippers pleit ervoor om bij een zwemwedstrijd bijvoorbeeld om de beurt nummers door gewone sporters en gehandicapte sporters te laten zwemmen.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 Met zijn uitspraken reageert Grauman op de mishandeling in Berlijn van een rabbijn door vier jongeren. Hij spreekt van een klimaat van onverdraagzaamheid en uitsluiting waarvan joden en moslims te dupe worden. Als voorbeeld noemt hij de felle toon van tegenstanders van besnijdenis. Zijn de hoofdpunten: het weer. Makkel voorhoof. Even tot mijn geluid open staat, dat staat het nu. Het algemene beeld in Nederland zag er eigenlijk gewoon prachtig uit vandaag. Veel zon, stapelwolken hier en daar dat wel, maar het was het meest droog. En vannacht gaat de bewolking van het westen uit wel toenemen. Misschien dat er in het noorden noordwesten van het land een klein beetje regen valt. Temperaturen gaan omlaag naar 8 tot 13 graden. Die 13 graden vinden we langs de kust en die 8 tegen de oostgrens. Morgen temperaturen die prima zijn. 19 tot 22 graden. Er zijn wel vrij veel wolkenvelden, soms een klein beetje zon. En lang is het op de meeste plaatsen droog. Maar tegen of in de avond zou er in het uiterste westen van het land wel een klein beetje regen kunnen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Er staat ook niet veel wind. In Limburg is de wind slechts zwak uit het zuidwesten. Elders matig 3 tot... Vier, en in het Waddengebied misschien vrij krachtig windkracht 5. En dan na het weekeinde hebben we eigenlijk een prachtige week voor de boeg, waarin de temperaturen nog wat hoger uitpakken, vooral op dinsdag worden 23 graden, er zijn zonnige perioden en vrijwel steeds is het droog. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag het sportforum tot uh, 6 uur met vanmiddag de gasten Tom Bootschek, Bostra en uh, de hoofddirecteur van Elf Jan Herman de Bruin. Met hen bespreken we de opvallendste sportzaken van de afgelopen week. Er is ook uh, live sport. Ik hoor een helikopter. Dan denk ik altijd gelijk aan Gio Lipperts op een of andere manier. Uh, goedemiddag Gio. Ja, ik kijk we vanuit een heel hoog niveau uh, op de Vuelta neer. Ja, lastige etappe in de Vuelta finish uh, bergop. Uh, hoe is de stand van zaken? Ja, het is een echt hele lastige etappe in de Vuelta. En er wordt links en rechts toch wel gezegd, dit is eigenlijk de eerste echte bergetappe in de Ronde van Spanje. Want al die aankomsten tot nu toe, ja, waren best aardige etappes. Maar het echte hooggebergte zat daar toch niet helemaal in. Oké, okay, die etappe na Andorra. Want er werd er alleen op het laatst heel hard geklommen. Nu hebben we in totaal vijf klimmetjes. Drie hebben we er al gehad. We hebben er nog twee voor de boeg En aan de ene laatste klim is het peloton op dit moment uh, bezig. En dat is een lastige, het is namelijk een klim van de eerste categorie. De Alto Foygueras dijk. Was 950 meter hoog slechts, maar wel een klim van 9,7 kilometer met bijna 7% stijgingspercentage. Dan een heel gevaarlijke afdaling, zo is uh, iedereen gewaarschuwd, uh, gevaarlijke afdaling met steenslag in de bochten, daar kan het een en ander gebeuren en dan krijgen we een slotklim van tegen de 10 kilometer naar de Puerto de Ancares en ook dat is een klim van de eerste categorie. We hebben een grote kopgroep, een kopgroep die al vroeg in de wedstrijd ontsnapt is na 17 kilometer met daarbij onder andere andere twee mannen uit België en twee uit Luxemburg. Geen Nederlander helaas. De, een van de Belgen, Sergio Pauwels, is wel de best geclasseerd in het klassement. Hij staat 27e in het klassement op 12-15. Maar de voorsprong van die kopgroep die wordt nu toch wel heel snel minder. Dik onder de drie minuten nu al. En dat heeft alles te maken met het feit dat men begonnen is aan die ene laatste klim. Dus waar het tempo in het peloton vooral wordt gemaakt door de ploeg van Alberto Contador. Want die hebben de verantwoordelijkheid in de wedstrijd op zich genomen. Niet de ploeg van Katusha. Niet de ploeg van de klassementsleider Rodriguez, maar Contador... heeft blijkbaar alle vertrouwen erin dat hij vandaag gaat toeslaan in de Vuelta. Nog 29,2 kilometer te rijden. De favorieten zitten er allemaal nog bij in het peloton. Goed, um, dan gaan we even dichter in de buurt kijken... want ook daar werd gereden door de wielrenners, de World Sport Classic. Gisteren was de finish in Antwerpen, toen won Tom Bonen. Vandaag gingen ze van Antwerpen weer terug naar Rotterdam. Joris van den Berg, hoe is het afgelopen? Theo Bos heeft gewonnen, daar heeft Rabobank oh. heel hard voor gewerkt... in de slotfase van de etappe. En uh, hij won, knap, mooie sprint, goed voorbereid door die Australië-Renshaw. En achter hem was het heel interessant wat er gebeurde in het eindklassement. Want ja, het is een 2.1 rittenkoers, twee etappes, geen tijdrit. Gewoon twee keer sprinten. En dan met bonificaties erbij gerekend krijgen in het eindklassement. En Theo Bos speelde in dat eindklassement geen rol... Oh. maar in de totstandkoming van de uiteindelijke top drie speelde hij wel een grote rol. Want? Hij won en hij won net voor André Grijpel. En dat zorgde ervoor dat Grijpel, gisteren tweede, net niet voor Tom Bonen eindigde in het eindklassement. Bonen okay. werd vandaag derde, heeft gisteren gewonnen. Onderweg was er ook nog een bonificatiesprintje. Dat won Grijpel alweer. Maar om alles bij elkaar even samen te vegen: één Bonen, twee Grijpel op één seconde. En drie de Noor Alexander Christophe in het eindklassement van twee dagen koersen tussen de oh. havensteden van Nederland en België. Maar het is hartstikke knap van Borst als ik zou zo hoor wie die allemaal achter zich heeft gelaten. Nou, het is ook een goede sprinter. Hij uh, moet zo langzamerhand. Hij wordt, hij, uh, hij wordt dit jaar 29. Hij moet, hij moet dingen gaan winnen. Hij heeft dit jaar gewonnen in de Dutch Food Valley Classic. Uh, dwars door Drenthe. Twee etappes in Turkije. Een etappe in de Eneco Tour. Hij was derde in de Scheldeprijs. Ja... Dan wint hij vandaag dit weer. Maar hij moet echt zo langzamerhand grotere dingen gaan winnen. Dat, dat weet hij zelf ook. En hij liet vandaag zien dat hij dat in elk geval wel in zich heeft. Ja, groot is deze uh, koers uh, nog niet. Wie weet dat het later wordt. Het is de eerste keer dat die koers wordt georganiseerd. Dus laten we even luisteren naar Tom Bonen. Wat hij zegt over de organisatie. De organisatie is top. Hè? Dat is ASO. Dus je kunt er niet veel op aanmerken. Hè? De parcours hier ja, die zijn wel als ze zijn. Je kunt moeilijk uh, op andere manieren. Van Rotterdam naar Antwerpen en terugrijden. Dus... Het kan natuurlijk altijd nog veiliger, maar uh, dat is ten aandeel als je in het centrum moet aankomen. Uh, gisteren was echt oorlog, was echt uh, een dag zoals dat je er niet veel mee maakt. En vandaag uh, iets rustiger, maar toch ook nog altijd heel snel. En heel hect is de finale, dus ik ben blij dat ik, dat ik het als winnaar kunnen afsluiten heb. Ja goed, hij is, hij is blij, zegt de organisatie ASO, dus is het uh, prima. Is dit een koers waar we veel van gaan horen in de toekomst, denk je? Nou, moeten ze er wel iets aan veranderen, denk ik. Ik, ik zei het net al, het is twee keer sprinten... en het gaat dan om bonificatie seconden. Het is allemaal heel knap en het is mooi en het is echt puur wielrennen... maar het is geen heel mooi kijkspel. En het maakt het een beetje voorspelbaar, omdat je dus al heel snel weet... dat het te, toch wel tussen de sprinters zal gaan. Vandaag ging Westra in de aanval, maar die wist echt wel dat hij teruggepakt ging worden. Hm. Ik denk dat ze een tijdrit zouden moeten toevoegen of een wat... Meer uh, spannende rit erin. Met wat uh, beklimminkjes of zo. Ja. Zoiets. Ja. Dit is een aardig uh, begin. Het staat leuk op de kalender. Het, het zit op een aardige plaats. Maar ze moeten wel iets veranderen, denk ik. Maar, maar wat is het doel? Ik heb een gerucht gehoord... dat de bedoeling was om de havens van Antwerpen en Rotterdam... op deze manier publicitair wat dichter bij elkaar te krijgen... omdat het in de toekomst misschien één wordt. concurrentie met Shanghai aan kunnen gaan. Is, zit dat erachter of zit er wat anders achter? Ik denk dat het inderdaad om heel veel geld en publiciteit gaat vooral. En ja, de, de, de, het is natuurlijk heel open op dit moment, de wielerkalender. In Spanje verdwijnen koersen, in Italië verdwijnen koersen. En dan ontstaat er ruimte en de focus gaat meer naar de... Uh, ik citeer me kwet even, de nieuwe wielerlanden. Er wordt gekoerst in China aan het einde van het jaar, hoewel daar ook alweer een koers geschrapt is. Dat is best een groot schandaal, want daardoor gaat er nu in Australië weer iets niet door dat eigenlijk gepland was, maar door die koers in China, doordat hij daar stond, is die dan weer verwijderd. Dus China komt erbij, Australië is er al een tijdje bij, Noord-Amerika wordt interessanter, en je ziet nu dus ook weer een, een, een, een, een nieuw uh, evenement in Nederland, België ontstaan. En, en ja. zo verschuift het een beetje continu de ja. kalender, en dat heeft inderdaad met geld en sponsoring te maken. Ja. Kortom, het blijft. Heeft interessant en de ontwikkeling blijft maar gaan en gaan en gaan. Dankjewel. Joris uh, van den Berg was dat over de World Sports Classic. Even tussendoor. Voor we naar Herman van der Zand gaan over de... Uh, Herman van der Zand gaat voor de Olympische Spelen. De Olympische uh, Paralympische Spelen. In de Premier League is trainer Martin Jol met zijn club Fulham... fors onderuit gegaan. Uh, hij verloor tegen West Ham United met 3-0. En het is nogal een tegenslag. Zometeen een reactie van Jan Herbert de Bruin... onze Engelands specialist op dit resultaat. Hey, die ken ik. Als ik dit hoor, dan verlang ik terug naar de Radio 1 Sportzomer. en al helemaal als ik helemaal van de zand hoor. Herman? Ja, ja Robert. Het brengt goede herinneringen terug. Ja, ik, ik hoor je. We hebben een lichte vertraging uh, oh. op de lijn, dus daar moeten we een beetje rekening mee houden. Jij zit nu weer in Londen ja. bij de Paralympische Spelen, voor de mensen die het hebben gemist. Even gauw de feiten van vandaag. Uh, Rinde Oost, wielrenner uh, met piloot Patrick Bos, brons op de 1 kilometer. Uh, was dat een verrassende plak, hè, man? Nou, ze hadden wel uh, uh, gehoopt op een medaille van tevoren. Dachten misschien zelfs hier in het Hol van de Leeuw. He. Die Britten zijn gek op het baanwielrennen. En dat kunnen ze ook bij de Paralympische Spelen heel goed. Ze hoopten zelfs om hier uh, misschien goud te pakken. Maar ze stonden um, uh, op de derde plaats. Ze stonden dus op bronzen medaille. En toen moesten de favorieten uh, nog rijden. Dus de Brit Anthony Kappes Die moest nog rijden. Dus ze dachten eigenlijk van het podium af te vallen. Um, ze stonden een interview te geven uh, aan ons en uh, die kappers die moesten rijden en die maakt twee keer een valse start. Uh, dat betekent dus dat die, uh, ja, dat die uitviel en uh, dat zij op die bronzen plak blijven staan. Dus uh, ze waren eigenlijk al een verhaal aan het vertellen, ja het is vreselijk en uh, we vallen uh, naast de medailles. Maar op dat moment uh, uh, faalt dus uh, die kappers en uh, houden ze die bronzen plak. Dat is heel ja. knap. Ja fantastisch. Is dat interview vanavond te zien neem ik aan? Ja, dat is heel geestig om, uh, om terug te zien. Um, en uh, Aleida Noorbruis kwam natuurlijk ook in actie uh, in de Pringle, de wielerbaan, uh, op de tijdrit. Dat is haar favoriete onderdeel, de 500 meter. Het scheelde maar een paar honderdste. Uh, maar ze had geen goud, ze had uh, zilver. Uh, de, de Chinese He, die was, uh, die was net iets sneller dan, uh, dan Noordbaas. Maar even goed een goede prestatie, want ze stelde wat teleur op de uh, drie kilometer achtervolging eerder deze week. Ja, nou goed, deze week, ik heb natuurlijk heel veel naar je gekeken... en ook uh, genoten van die reportages rond uh, Esther Vergeer, die ook zei van... ja, er komen heel veel familieleden, heel veel vrienden die komen naar Londen om te kijken... maar we komen pas in de halve finale, Dus ja... Maar dan moet ik die wel zien te halen. Uh, zij is begonnen, hè? Uh, hoe, hoe gaat het met haar? Ja, ze, ze, ze speelt vandaag nog tegen de Japanse Domori. Ja, die heet echt zo. Ja. Um, en, um, maar de partij was er net nog niet begonnen, hoor. Uh, we hebben acht uh, Nederlandse enkelspeelsters, vier Nederlandse uh, tennisdames. En daarvan is uh, tot nu toe alleen Jiska Griffioen in actie gekomen. Die is, uh, die is door. Uh, Esther Vergeer, ja, van haar wordt eigenlijk niets minder verwacht dan de gouden medaille. Zij is, uh, zij is echt een, uh, een paralympische uh, superster hier. Uh, heeft ook wel, doordat ze heel veel aandacht uh, krijgt van de media... ook wel concurrenten, zeker ook uh, um, uit Nederland zelf. Marjolein Buijs en uh, Aniek van Koot. Dat zijn ook nog twee andere uh, rolstoeltennisdames. Die, uh, die zijn natuurlijk wel uh, opgebrand om um, Vergeer de eerste nederlaag... in ongeveer acht jaar ja. toe te brengen. Ja, nou goed. later vandaag nog het zet-volleybal tegen het uh, gastland. Atletiek uh, Marlou van Rijnen, de Blade Babe, zoals ze heet... Ja. die uh, komt in actie. Even over de Spelen... Uh, uh, in het algemeen. Uh, ik kijk veel via nms.nl. Ik heb thuis via de schotel Channel 4. De, de, de beleving lijkt mij, maar dat kan jij beter uh, zeggen... want jij zit daar, lijkt mij echt enorm. Het is gewoon gelijk aan de Olympische Spelen van een paar weken geleden. Ja, dit had ik ook niet verwacht. hoor. Want het is de eerste keer dat ik op de Paralympische Spelen ben. Nou, wij, wij waren samen voor de, voor de radio hier een paar weken geleden. En uh, als ik nu hier over het Olympic Park loop... het lijkt bijna nog wel drukker uh, dan het was tijdens de Olympische Spelen. Het is ongelooflijk, zeker nu ook dat uh, atletiekstadion. dat was op dag één, werd dat niet gebruikt. Nu dat ook uh, elke dag gevuld is met 80.000 mensen. Je weet niet wat je ziet. Het is, uh, het is echt heel druk. Gisteren was ik even bij het uh, 5 tegen 5 voetbal. Dat is voor visueel Handicapten met zo'n belletje in de bal, weet je wel? Dat ze ja. horen uh, waar de bal is. Ja, daar zitten de tribunes ook helemaal vol. Maar dan is het omdat ze natuurlijk die bal moeten kunnen horen. Muis stil op het moment dat, uh, dat de bal rolt. En als er dan een doelpunt valt, dan wordt het natuurlijk wel even gejuicht. Maar uh, ze, de toeschouwers kennen ook de afspraken uh, die bij de bepaalde sporten gelden. Dat ze ook op tijd hun mond houden. Uh, ja, het is, uh, het, is, het is echt vergelijkbaar met de Olympische Spelen. En zo hebben de Britten het ook aangepakt, hoor. Hier. Uh, ze hebben altijd gezorgd dat het is niet alleen de Olympische Spelen. Nee, Londen 2012 is en de Olympische Spelen... en de Paralympische Spelen. Ja, en dat zie je... Uh, dat voel je zeker hier op het park. Maar je ziet het inderdaad ook... Uh, wat je zegt bij Channel 4. Die zenden van s ochtends 7 tot s avonds 10 Paralympische sport uit. En er wordt van genoten hier. Ja, duidelijk. Goed, uh, dankjewel. Hoe laat begint jouw uitzending vanavond? Wij zijn vanavond om kwart voor zeven. Dus een kwartiertje eerder dan normaal. Kwart voor zeven Nederlandse tijd. Live vanaf het uh, Hollandhuis. En vanavond zijn we met onze samenvatting van de sporten van de dag. Uh, wat later dan gewoonlijk om middernacht, 12 uur, maar dan wel op Nederland 1. Oké, okay, goed. Nou, vanavond kwart voor zeven dus kijken naar het opmerkelijke interview... van, uh, van Herman met uh, Rinne-Oost, met betrekking tot die medaille. Dankjewel, Herman. Joop. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan de afgelopen sportweek uh, gaan we doornemen met drie gasten hier aan tafel. Tom Boots natuurlijk, die is er altijd. Uh, en uh, aan mijn linkerzijde Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van uh, voetbaltijdschrift 11. En Jack Bostra, oud-tennisser en Davis Cup uh, captain. En uh, sportliefhebber, zo mag ik het wel zeggen, Jack toch? Zeker. Uh, Jan Hermen, mag ik met jou gebruiken... Mag ja. <lacht> een rare woordspelling? Ja. Uh, mag ik met jou beginnen? Uh, wat jouw uh, meest <lacht> opmerkelijke moment was van de afgelopen week? Dat was woensdagavond, de eerste helft van de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona. Waarbij Barcelona, wat we kennen als een totaal onaantastbaar elftal, gedurende die periode... Vol komen van de mat werd gespeeld door Real Madrid... wat op dat moment wel met 6-0 voor had kunnen staan. Later was het een hele gelijkwaardige wedstrijd. De tweede helft was Barcelona misschien zelfs wel weer beter dan... Met aan, een man minder, Barcelona. Dat. Maar die, die eerste 35, 40 minuten... Was, leek het haast wel alsof Real Madrid een oefenwedstrijd speelde... tegen Graaf Willem II Vak. om in zijn Haagse amateurclub te gebruiken. Het, het verschil toen was ongelooflijk opmerkelijk... en ik denk niet dat Barcelona dat heel vaak overkomen is. Nee, duidelijk. Checkbox daar. Goedemiddag. Ja, hoi. Goedemiddag. Ja, uh, ja, er zijn nogal wat momenten deze week hoor. Als je kijkt naar het uh, mijn eigen sporttennis dan uh, wat afscheid van een aantal uh, uh, ex-toppers vooral. Kleisters Roddick. Ongelooflijk veel transfernieuws op de voetbalmarkt. Uh, Paralympische uh, Spelen. Uh, eigenlijk van alles. Maar wat ik toch wel heel erg opmerkelijk vond was... Uh, wat ik eigenlijk gisteren al in de krant las... Uh, dat Marco van Bassen zich in de maling voelde genomen door uh, Heerenveen. Uh -huh. En uh, ja, ik moet je zeggen, Van Basten, dat is een icoon. En dat is natuurlijk iemand die op een bepaald voetstuk staat. En daar heb je uh, uh, ongelooflijk mooie herinneringen aan. Ik heb het gevoel dat dit uh, niet zo'n heel lang huwelijk gaat worden. Tenminste, wat ik zo lees, wat voor kritiek hij nu al op de club heeft... wat voor beloftes ze hem gedaan hebben die niet uh, na worden gekomen. Ik vind het heel vroeg in het seizoen. En daarbij komt natuurlijk de uitschakeling uh, op Europees uh, uh, vlak al... Dus ik heb daar niet zo heel goed gevoel bij. Ja, duidelijk, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Dan gaan we Marco van Basten ook horen. En inmiddels heeft ook Heerenveen gereageerd op de kritiek van Van Basten. Daarover dus straks meer Tomboot. Uh, zondag werd de wedstrijd Heracles Feyenoord gespeeld. en Feyenoord met tweeën gewonnen. Met het golfveld? Uh, ja, precies. Ja. Voor de wedstrijd. Maar, uh, na, en na de wedstrijd hoorde ik uh, Koeman, Ronald Koeman... en die was verschrikkelijk kwaad op drie spelers van Feyenoord. Want Cissé had een penalty genomen. En hij had hem niet mogen nemen. Immers of... Uh, ik weet die andere niet meer. Uh, nee, hij komt van Roderje C. Voor. Ja, die ja. had hem moeten nemen. En Klaas, als aanvoerder, had in ieder geval moeten ingrijpen. He, en hij was verschrikkelijk kwaad. En wat ik vind, dus interessant voor mij ook als coach... wat doe je daarmee eigenlijk? He, ik vind Cicé een verschrikkelijk eikel... dat hij even dat, die uh, uh, verantwoordelijkheid neemt. Eigenlijk niet neemt. Je kent hem goed, begrijp ik. Nee, ja, nou, ik zie zijn gedrag eigenlijk. He, en uh, Ik vind eigenlijk de kwaadheid van uh, Koeman... moet niet naar die Nederlanders gaan, maar naar Cissé. Want eigenlijk zegt hij... Koeman, jij kan van alles zeggen, maar ik ga mijn eigen gang... Nou, is dat acceptabel voor een coach? Hmm. Verwacht je niet dat Koeman er inderdaad iets van Ja, gaan? natuurlijk. Ik ben, kijk, ik heb het volste vertrouwen in Ronald Koeman. En ik weet niet hoe dat verder afloopt. Maar ik vond het wel een opmerkelijk moment voor een coach. Goed, dankjewel. Zo meteen de loting van de Champions League was ook uh, opmerkelijk. Daar gaan we mee beginnen. Eerst nog even bij Gio Lippens, bij de uh, Vuelta. Kijken, er was een kopgroep. Geen Nederlanders. En de tijd liep terug ten opzichte van het peloton. Hoe is het nu? Ja, die tijd zal nu wel weer wat oplopen. Want ik zie nu Bauke Mollema op kop van het peloton rijden. Maar die houdt gewoon de benen stil. Robert Gesink daar in het wiel. Heeft alles te maken met het feit dat het tempo zojuist werd gemaakt door de ploeg van Saxo Bank. Sergio Poligno met name, de Portugees. In dienst van Alberto Contador. Maar wat gebeurde er midden in die ene laatste klim? Reed uh, Alberto Contador lek, lekker voorband. Hij werd weliswaar vrij snel geholpen door een ploeggenoot. Die hem een uh, wiel gaf. Maar toch uh, stokte daardoor dat ritme. in het achtervolgende peloton. En zie je nu een soort status quo daar aan de kop van het uh, peloton. Geen renners die proberen te profiteren van deze pech bij Alberto Contador. En Contador kan gewoon weer aansluiten. We hebben nog steeds die kopgroep met daarbij. Dat is ook nog wel het vermelde waard. Een man van Rabobank, Juan Manuel Garate. Dat is de man die erbij zit. Die rijdt nu achteraan in dat kopgroepje dat langzamerhand is uitgedund. Onder andere Alessandro Ballan heeft daar moeten lossen. Maar straks zullen ze zeker opgeraapt worden door dat peloton. Goed, zoals beloofd gaan we praten over de loting van de Champions League. Ajax heeft uh, zwaar gelood. Um, ze spelen tegen Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund. De reactie van de trainer van Ajax, Frank de Boer. Je kan alleen maar zeggen dat je in fantastische stadions gaat spelen. Van uh, bijna allemaal 80.000 uh, mensen kunnen erin.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 dat hebben we voor vorig jaar laten zien dat we, dat we het iedereen pijn kunnen doen. En laten we hopen dat het weer gaat gebeuren. Ja, Frank de Boer, we gaan proberen derde te worden. Ik gooi het hier even in de groep. Wie wil reageren? Ja, ja, ja ik wil even? de aftrap geven... Ge ge ge ge uh, even nog over de steden. Ik denk dat hij nooit eerder in nog Mensen en nog Dortmund <laughs> geweest is om dat dag mooie steden te noemen. Dat is wat, wat vergezocht. Mooie stadion zei hij ook. Nee, mooie nee, stadion. zei hij ongetwijfeld gelijk. Nee. dat is oh, formidabel. Dortmund stadion. ook met de gele muur van 40.000 uh, toeschouwers ja. is een wereldstadion om te voetballen. Nou, wat een beetje hoop geeft is het feit dat afgelopen jaar, en toen waren ze toch niet wezenlijk heel anders dan nu, zowel Dortmund als Manchester City niet eens de voorronde van de Champions League hebben overleefd. Die zijn allebei in de groepsfase uitgeschakeld. Uh, maar ik denk dat dat wel het enige hoop, hoopgevende is in, in dit geheel. Het, het zijn ontzettend sterke ploeg. Het geeft wel overigens... Het is nu precies wat het is. En dat was natuurlijk een beetje raar met de Champions League... dat dat nooit meer een kampioensleague is. Maar deze groep is de kampioen van Spanje, ja, de kampioen ja. van Engeland... de kampioen van Duitsland en de kampioen van Nederland... Mooier dan dat kan je het kan je niet hebben. Maar je kan eigenlijk alleen maar hopen als Ajax om derde te worden. Als een van die ploegen ontzettend gaat falen. Want normaal gesproken hebben ze een diepte. Het is al in het seizoen wat later. Het wordt oktober, november. Je gaat blessures krijgen. Je gaat hier en misschien al een schorsing krijgen. En tegen het einde, de laatste wedstrijd is uit Real Madrid. Ja, dan gaat het hem niet worden. Tenzij je weer zoiets raars krijgt. Dat Real Madrid zich heel snel geplaatst heeft. Precies. En weer in de vijfde wedstrijd vier spelers het veld laat sturen. Om maar. Weer voor de volgende ronde. De, de, dat soort dingen kunnen ook meespelen. Maar goed, dan heb je het dus allemaal over toevallige dingen... waar Aijs dan uh, van afhankelijk moet, moet zijn. Maar goed, voetballerij bestaat. En dat, is, dat maakt de sport natuurlijk zo fantastisch. Van, van het beleven van de verrassingen. Ja, Tjeck Ja, eens. Uh, ook, maar ook de laatste wedstrijd tegen Real. Uh, je speelt uit en niet thuis. Dat scheelt denk ik zeker voor zo'n laatste wedstrijd ook wel weer. Ja. Ik denk dat, uh, dat ze inderdaad verschrikkelijk goed moeten gaan doen... om derde te worden. Maar ja, derde achter in volgende seizoen trouwens. Dat ze loten tegen Real Madrid. Ja, een, drie, een twee keer de, de uh, geen kans gehad. Ajax Real Madrid is de wedstrijd überhaupt. In de hele historie van de Champions League. Die na dit uh, seizoen het vaakst gespeeld is. Ja, ja Kan je hm. nagaan. Maar, eh, eh, denkt iemand dat uh, Ajax überhaupt. Een beetje een procentuele alles. Maar een klein beetje kans heeft om door te gaan. Nou ja, vervangt de Boer zichzelf al. We, we, we hopen derde te worden. Dus daarmee ja, tenminste zegt hij eigenlijk al. Dat hij de deur dichtgooit om eerste of tweede te worden. Nou ja. is dat volgens mij wel een in dit geval een reële gedachte. Ja. Dus hij, hij, hij praat gewoon in die, in de, op dit moment reëel over de kansen. Ja. Denk ja, ik, denk zeg, ja als hij ja, wat anders ik, had gezegd... dan hadden we nu met z'n allen gezegd dat hij misschien rijp is... voor een bezoekje aan daarom, een te uh, zien. Uh, nou, uh, dat is niet zo. Want ik heb heel veel met Amerikanen gewerkt. Die zeggen altijd... We nooit zeggen. En ja. we gaan winnen. Ja. Ja. He, dus, en dat vond ik altijd zo vreemd. Ik vind heel goed wat uh, Frank de Boer zegt. Een kansje heb je altijd. Ja. Ja. En... Uh, Kijk, als je zegt, ik ga winnen, verlies je je gehele geloofwaardigheid ja. als coach en trainer. En dan ben je verloren natuurlijk. Dit is gewoon heel reëel, een reëel beeld heel reëel van... gezien. Ja, ja, en Hij moet, denk ik, die wedstrijd voornamelijk zien als weer een ervaringsmoment voor een hele jonge groep. Ja, Iniesta werd overigens gekozen tot beste speler van Europa. Geen Messi of Ronaldo heeft dat jullie nog verrast? Nou, ja, ja. dat is eigenlijk ieder jaar natuurlijk. Zo'n zo Iniesta is ieder jaar natuurlijk geweldige speler. En ik denk dat hij mede uh, de reden is waarom Messi zo goed kan voetballen. Dus in die zin vind ik het ook wel eens mooi dat zo'n speler uh, die prijs krijgt. Ja. Uh, toen ik net uh, nog eventjes naar die, uh, die pools keek, of die groepen zoals jullie willen. Uh, uh, na de loting van de Champions League. Toen viel mij op dat eigenlijk de meeste groepen... Ja, daar kan je gewoon al aangeven nu al wie er doorgaat in de ja. Champions League. En dan krijg, krijg ik een beetje het gevoel van... is het verschil tussen de grote en de kleine clubs nou echt eh, groter geworden? Of is dat gewoon een verkeerd nee, gevoel dat, bij mij? Dat wordt, dat wordt steeds groter. Ik, ik had de afgelopen week, na die, die voorronde wedstrijd... Heb ik in een tweet, want ik doe tegenwoordig ook aan Twitter, had ik geschreven... dat het zo fijn is om eens zijn kinderen aan Champions League wedstrijd te kijken... zonder een topploeg van een van die landen. Want dan, ja, dat was is dat is de wedstrijd van Anderlecht. van Anderlecht. Daar heb ik ontzettend van genoten tegen de ploeg, de kampioen van Cyprus. Dat was 90 mannen, fantastisch, fantastisch voetbal. En ja, dat is dan het mooie van voetbal als het resultaat toch niet zo erg voorspelbaar is. En als je inderdaad kijkt naar deze groepen... Ja, jee, wat, wat, wat, wat wil uh, Montpellier als ze dan spelen tegen Arsenal en uh, Schalke... en met Chelsea en Schachter, Donald, en Juventus is, is er voor... ik kan het niet eens uitspreken, noord, -Challand, noord -Challand, Is er ook ontzettend ja, ja. weinig te halen. Ja. En, en, en Ajax natuurlijk, zo zullen ze in het buitenland ook praten over, over die groep. Uh, de Champions League wordt wat mij betreft altijd pas weer interessant tegen de tijd dat je in de knock-out-fase bent... dat het in twee wedstrijden ergens om gaat en dat alle kleinere ploegen eruit zijn. Want dan, dan wordt het weer gelijkwaardig. Dit is een veldroos geworden. Maar ik ben wel ja. benieuwd wie tweede wordt in die groep van Milan. Hè? Met Anderlecht, Zenit en Malaga. De ja. Malaga is echt wel eens, echt verzwakt, hè? nu ten opzichte van afgelopen seizoen. Mm -hmm. Ja, ja maar dus dat, ik... dat <coughs> zie je meteen. Jij zegt, ik ben benieuwd wie tweede wordt. Ik vind dat dus juist alle pools juist niet voorspelbaar zijn, want het gaat om de eerste twee... En er is altijd een derde ploeg die gewoon mee kan doen. En ook voor de eerste en twee. Jij, jij noemde al, Jan Hermen, jij noemde Anderlecht. Ja. Met het mooiste beeld misschien wel na afloop, direct na afloop ja. van de wedstrijd... met John van der Brom die op zijn ja. rug ligt. Met een man bovenop hem en dan zijn benen zo omhoog. Hij ja. was ongelooflijk blij, John van der Brom. Ja, maar ik denk wel dat we dat, toch dat we heel goed gespeeld hebben. In een gigantisch hoog tempo. We hebben ja, geprobeerd in ieder geval vanaf het begin het initiatief te pakken... En, en, ja, kans is gekregen, geen geluk in de afwerking. Maar je ziet, we niet vergeten dat het toch een gevaarlijke ploeg is. Die, uh, ja, die op de counter heel, heel sterk is. Dus ja, juist daar hadden we op gehamerd. En ik moet zeggen dat we dat heel goed hebben gedaan. En we zijn blijven geloven in een goed resultaat. En ja, dan kan het haast niet anders dan dat die goal een keer gaat vallen. En dan merk je de ontlading. En... Ja, dat heb ik uh, nog niet zo heel vaak meegemaakt, dit. Okay. Geweldig. Ja, John van der Brom uh, was dat, die uh, een uh, enorme ai factor lijkt te krijgen zo langs de Het is net alsof iedereen, bijna iedereen in Nederland hem gunt. Hebben jullie dat ook? Check. Nou ja, hij, hij begint natuurlijk overal wel goed. Als je, Den Haag heeft hij natuurlijk in één jaar iets heel moois neergezet. En hij heeft bij Vitesse uh, natuurlijk toch ook heel goed gedaan. En nu begint hij toch ook weer heel erg goed bij Anderlecht. Dus in die zin uh, denk ik dat overal waar hij, waar hij begint... dat hij op uh, handen wordt gedragen. Je zet nu twee keer begint. Nou ja, ja hij heeft er nou, niet ja. heel lang gezeten. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat is een onderdeel wat, dat ontbreekt nu in zijn loopbaan. Hij is een, een, een, een hele goede coach. In ieder geval een hele succesvolle coach geweest in het begin. Wat, maar wat er nu al bij hoort is dat je gaat kijken of hij het, of het la, langer dan een jaar gedaan heeft. Bij Adel was het de club van zijn leven. Maar toen Vitesse kwam ja. was hij binnen een dag weg. Vitesse was de club waar hij thuis kwam. En toen Annelijk kwam was hij ook weer binnen een dag weg. Ja. Ja, als, als volgens jaar Real Madrid zich meldt zal hij ook wel weer van de ene dag op de andere ja, dat weg. Dat vind van, ik wel weer te begrijpen. Dat is ook heel logisch. <laughs> Daar gaat het niet om, het is steeds een stap, een stap hoger. Maar is, uh, uh, ik denk dat je ook een coach op een gegeven moment... en Ton zou dat helemaal kunnen beoordelen... ook een keer moet beoordelen op, op wat je in een loop van tijd kan, uh, kan doen. En daar, dat is nu zijn volgende stap. Ja, ja, nee, ik tot dat, ik nee, dan. later, Ton, want we moeten naar de vooralte... want het, het, het, het eerste half uurtje zit er bijna op... want we willen nog even horen hoe het met die kopgroep is... en of Bauke Mollema wellicht het uh, peloton op sleeptouw kan nemen. Nee Bakker maar die houdt zich koers dat kon je zien aan de manier waarop hij op kop van het peloton reed naar die lekke band van Alberto Contador geen enkele intentie om daar dat tempo even omhoog te voeren. En het beeld in het peloton is op dit moment weer vertrouwd. De ploeggenoten van Alberto Contador rijden daar aan de leiding. En zij zitten inmiddels ook in die afdaling van die klim van de eerste categorie die we zojuist hebben gehad. Die gevaarlijke afdaling en die is vooral gevaarlijk. Het wegdek is wel goed, maar het is vrij smal, veel bochten, lastig. En er ligt ook overal van die koeienstront een beetje opgedroogd. Het is echt zo'n agrarisch gebied hier. Dat betekent dat het gevaarlijk is voor de mannen in de afdaling. De koplopers zijn er nog wel voorsprong van de koplopers. 1 minuut en 40 seconden op het achtervolgende peloton. Goed, zo meteen aan vijf zijn we vanzelfsprekend terug. Dan gaan we het hebben over de Europa League. Over de opmerkelijke reactie van de Marco van Basten en de reactie daar weer op van het hier bestuur Dat zo. Langs de land, op één.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 U heeft wel liggen liegen, maar u was het me totaal mee eens. We ik hebben het, heer Rutte liegen. Nee. toch op. De strijd om de gunst van de kiezer. U heeft mij aan uw zijde. Maandagmiddag van half vier tot half zes. Maar ik zeg wel heel eerlijk: het NOS Radio 1 lijsttrekkersdebat. Tante Vee, die had zo'n huishoudboekje. Pochen over meer banen. Ongelooflijk kwaad. Maar wat nou gewoon eens duidelijk. Luister maandag vanaf half vier. Volgens mij komen we de verkiezingen aan. Het grote Radio 1 lijsttrekkersdebat. U stond hier twee jaar geleden ook. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.